waarin Nachtvluchten zelf de hoofdrol speelt. Dat wil zeggen, de gasten die aan ons programma in het verleden... een mooie en waardevolle bijdrage hebben geleverd. En dat geldt natuurlijk ook voor Carla den Hartog en Manon Preuter. Zij zitten hier nog steeds bij ons. En met ons bedoel ik natuurlijk ook tafelheer Maarten Peters... En uh, straks schuift aan psycholoog en schrijfster Saskia de Bel. Maar we gaan eerst nog even verder met de dames Carla den Hartog en Manon Preuter. Carla, jij vertelde voor het nieuws over de, zelf, uh, de lotgenotengroep... die je meer dan 25 jaar geleden ja. hebt opgericht... naar aanleiding van de zelfmoord die jouw zoon heeft gepleegd. Jij wordt volgend jaar 80... Ja. En je gaat het wat rustiger aandoen. Dus je hebt besloten om de Lotgenotengroep over te dragen. Nou, niet helemaal. Zij gaat mij uh, wat assisteren daarbij. Want ja, dan val je toch een beetje in een gat op mijn leeftijd. Hoe ouder je wordt, hoe minder je kunt. Tenminste, lichamelijk. Dan. Kijk, dit, als dit kopje goed blijft, dan, uh, uh, ja, dan is het uh, natuurlijk wel een beetje om uh, een klein beetje door te gaan. Ik word nog, nou dat heeft Manon net ook gezien, steeds gemaild nog. Hè? Dus uh, gebeld en gedaan. Dat blijft natuurlijk ook. Je bent een klein beetje een bekende Nederlander geworden hierdoor. Dus. Uh, en, uh. Even voor de duidelijkheid: de lotgenotengroep, die kunnen we vinden via jouw site. En dat is www.cdenhartog.com. Ja. Toch? Dat is even belangrijk om te melden natuurlijk. Ja. Mochten er nu mensen luisteren die denken... goh, ik zou graag met die ja. dames in contact komen... is het dus www.cdenhartog.com. Voor jouw werk, wat eigenlijk een soort levenswerk ja. is geworden... met die lotgenotengroep. Volgens mij ben je gelauwerd, geridderd. Ja. Uh, ik heb een lintje gekregen, ja. Ja, hoe ging dat? Nou, het was dus geweldig dat al die mensen mij opgegeven hadden, dus geschreven hebben. Ik heb een hele leuke brief later nog van de koningin gekregen. De burgemeester was in tranen toen hij het voorlas, want die had het zelf net uh, ook uh, meegemaakt. Dus uh, toen hij mij dat lintje, toen zei hij, ik wil met je praten. Dat heeft hij ook gedaan. Want hij had een zelfmoord in zijn hij, eigen ja, familie moeten van, meemaken. Nou, van een vriend van hem. En toen hij die brief zag, toen deed hij zo... en toen hij mij feliciteerde en een paar zoenen gaf... toen zei hij, ik wil met je praten. Want hij had het zelf net uh, ondervonden, zei hij, toen wij naar buiten liepen. En, uh, dus toen wist hij wat voor impact. En toen vond hij het zo geweldig werk, tussen aanhalingstekens... dat je dit zo lang volhoudt... En ja, het zijn natuurlijk allemaal trieste verhalen. Manon Preuter, dat moet jou bekend in de oren klinken. Want jij gaat dus, zoals we net van Carla Den Hartog horen, assisteren bij die lotgenotengroep. Klopt. Maar jij komt ook niet geheel onbeslagen ten ijs. Nee, dat klopt. Zeven jaar geleden uh, is mijn man ook door zelfdoding uh, om het leven gekomen. En bleef ik achter met een uh, kindje van één en een uh, kind van drie. Dus toen stond uh, mijn leven uh, ook even flink op de kop. En. Ben je het met me eens wat we net even voor het journaal bespraken? Dat je het eerst moet leren begrijpen dat waarom. voordat je kunt beginnen met een verwerkingsproces van iets dergelijks? Ja, de waarom-vraag is natuurlijk een heel belangrijk aspect. Uh, zeker in, uh, in dit verwerkingsproces. En ja, weet je, zeker op het moment dat het heel erg onverwachts uh, gebeurt. dan hoe, hoe, kom je nog, uh, hoe krijg je nog een antwoord op die waarom-vraag? Hè, ik bedoel, je, je, gaat, uh, je gaat heel veel dingen onderzoeken. En, uh, je wilt bij wijze van, van alles weten van wat heeft hij tot op het laatste moment gedaan. Maar uh, ja, het, het echte antwoord, wat is nou de echte drijfveer geweest van iemand? Daar kom je eigenlijk niet meer achter. En dat is, dat is natuurlijk ook het moeilijke van, van een proces als deze. Hè, dat, uh, ja, waardoor mensen hier ook heel lang uh, over na kunnen blijven denken. Hè, of in die waarom vraag kunnen blijven hangen. En omdat je uitlegt dat die waarom vraag eigenlijk nooit beantwoord wordt, kun je daarmee stellen dat je het in wezen ook nooit werkelijk zult kunnen begrijpen. En misschien ook nooit zult kunnen verwerken? Of, of, of ben ik dan te weinig hoopvol? Uh, ja, verwerken. Weet je, het, het gaat door en, en het krijgt een plek. Hè? Het is niet zo van het, het is een heel onverwerkt proces waar je nog dagelijks last van hebt. Het, op een gegeven moment uh, komt er ook een soort van berusting. Je hebt, tenminste laat ik gewoon voor mezelf praten... Uh, een, een, een bepaald uh, antwoord voor jezelf gemaakt van dat, dat zal de reden zijn geweest. En, uh, en op een gegeven moment realiseer je je ook van uh, meer antwoorden komen er niet. En, en je, je merkt ook dat je er gewoon onrustig van kunt worden zelfs door... He, daar maar in te blijven hangen. Dus op een gegeven moment is het ook goed om, om ja, een soort berusting te vinden... van nou dat, dat is het geweest uh, of dat zal het geweest zijn. En ja, het echte antwoord zul je misschien nooit krijgen. He, maar dat, ja, je wordt gek, denk ik, op het moment dat je daarmee uh, bezig blijft. Dat is, ja, dat is ook eigenlijk waarom ik uh, binnen mijn praktijk... Uh, mensen individueel ook uh, ben gaan helpen. He, de begeleiding te bieden gedurende dat proces... Ja, waardoor je toch een stukje uh, psycho-educatie kan bieden. Maar ook uh, duidelijkheid te geven van waar mensen zich in bevinden, welk proces. En uh, begrip tonen voor de, de emotie, uh, de kermis aan emoties waar ze in terechtkomen. Ja, want dat, dat is vaak voor niemand te begrijpen. Tenminste, als je het niet van dichtbij hebt meegemaakt, is het zo verschrikkelijk lastig om te begrijpen wat je, uh, wat je allemaal ervaart op zo'n moment. En het mooie, tussen aanhalingstekens zeg ik erbij, is natuurlijk dat jij hebt beleefd ook wat het met twee hele jonge kinderen kan doen. Ja. En op dat gebied kun jij dus ook op een bepaalde manier weer een, een, een surplus geven eigenlijk op de manier waarop je mensen kunt helpen en mm -hmm. behandelen, ja. denk ik. Ja, ja het, is, het is grappig inderdaad dat je zegt... Uh... Kinderen van één en drie, er zit twee jaar verschil in leeftijd. Maar dat, ook dat verwerkingsproces is alweer heel verschillend. Want mijn zoontje van drie, die liep achter me aan destijds in de tuin. En die heeft een heel duidelijk beeld van zijn vader. Die was destijds al vrij bij de hand. En mijn dochtertje van één, ja, die weet eigenlijk niet wat het is om een vader te hebben. Ik bedoel, die... Die, die, die zou dat wel graag willen weten. En dat heeft ja, dat... eigenlijk alles te maken met de ontwikkelingsfasen... van uh, hele jonge kinderen, waar ja. later uh, ja. ontwikkelingspsycholoog... Ewald Vervaat nog een en ander over komt vertellen... je okay. bent nachtvluchten van <kwijls> Max op Radio 1. Dus ja. dat is heel logisch dat de twee jonge kinderen... hele ja. andere ervaringen hebben en ja. belevingswerelden daarin. Ja. ja, en de reacties ook. Hè? Want ik heb vorig jaar december heb ik aan de kinderen verteld... dat het om zelfdoding ging. En uh, mijn zoontje die was eigenlijk boos op mij. Die had zoiets van, waarom vertelde je dat nu pas? Dus die heeft kennelijk altijd aangevoeld van, er is iets. En mijn dochtertje die zei van, uh, waarom heeft hij dat dan toen gedaan? Had hij niet een paar jaar kunnen wachten? Daar had ik hem tenminste leren kennen. Weet je dat? Uh, ja, het, is weet je bij, te... het is bijna verfrissend. Ja. En ja, ook dat mag van... tussen aanhalingstekens ja, plaatsen. Maar ja. bijna verfrissend hoe kinderen kunnen reageren ja. en hoe, hoe dat in hun hoofd en hart speelt. Ja, precies. En dat, dat is ook hè, wat je vaak hoort uh, van ja wat vertel je nou wel of niet aan de kinderen? Hè, kinderen zitten in een hele andere belevingswereld als dat wij als volwassenen zitten. En dat, uh, dat is ook daar in die zin kan je gewoon ook heel veel van kinderen leren. He, het is gewoon geweldig uh, om, de, om te die zien die, hoe makkelijk... Die veerkracht. Die, de veerkracht die ja. zij hebben en ook een stukje nuchterheid. Ja, dat relativeren. Ja, ja. Mag ik nog eens vragen? J jullie groep, ik neem aan dat die enorm uh, het taboe ook verbreekt, hè? Doorbreekt. Ja. Ja, dat is natuurlijk zo. Maar uh, kijk, wat... Wat het is natuurlijk dat, je, dat ik zo'n bekendheid heb... en dat ik dus door psychiaters, door dokters en zo ook die mensen krijg. Dus die vinden het fijn, tussen aanhalingstekens weer... dat ze iemand hebben waar ze, waar ze naartoe kunnen gaan. Ja. En dan is het natuurlijk dat je het bespreekbaar maakt. Hè? Hm. En dat is iets uh, wat ik... Moet ik moet zeggen dus, dat ik er enorm veel... Uh, ik maak er een diepe buiging voor. Ja. Ja, dat is mooi, wel, die moet je dan ook ja. misschien even gewoon letterlijk maken. Dan ja. kunnen mensen dat via nachtvluchten.fm mm -hmm. op de webcam zien. Het is in, ja. in ieder geval heel fijn om te horen en te weten... dat er dus ja. over verder gesproken gaat worden. Ondanks ja. het feit dat Carla den Hart toch volgend jaar tachtig wordt. Want ja. Manon Preuter gaat assisteren en wellicht later uh, ja. Zij het is bij mij in voortzetten. Zij is bij mij gekomen om erover te praten. Ja. En toen uh, heb ik dat gezegd. Ik zeg, nou, misschien uh, kun je meehelpen. Dus, uh, uh, want ze wilde dus weten hoe je... En ze zei, ik heb wel een theoretische opleiding, maar nooit praktijk gedaan. Kijk, en dat is natuurlijk eigenlijk veel, uh, veel belangrijker. Want opleidingen daarvoor heb ik ook wel gedaan. En die voor, voor... de praktijk in dan <laughs> het zelf meemaken kun je vrijwel niet. Ik verwijs nog eventjes naar de site, uh, Carla, als je het goed vindt. Dat ja. is uh, www.cdenhartog.nl ja. En de tijd dwingt ons nu om verder te gaan. Maar wat wil het toeval? Onze volgende gast, ja. dat is psycholoog en schrijfster Saskia de Bel. En het is werkelijk alsof de duvel ermee speelt. Um, eigenlijk zou zij zich kunnen aansluiten bij jullie lotgenoten groep. Want ook de man van Saskia de Bel heeft er inmiddels bijna acht jaar geleden zelf een einde gemaakt. Ik zeg het, bijna opgewekt, omdat nou, we hier uh, met z'n allen... Leuke antre. Ja? Ja, <laughs> Welkom. In de situatie ja. dat je denkt, zo, wat een herkenning. Ja, ja daar kwamen we net achter in de studio. Heel kort van tevoren even, ja ja, inderdaad. ja. ja, dus ik ben ook helemaal perplex. Wat een toeval dat je zo met elkaar daarover kan praten. En dat jullie daarover in dit programma praten. Ja. Ja. Heb jij ja. ooit behoefte gehad aan een lotgenotengroep... zoals die uh. dus destijds door Carla den Hartog is opgericht? Nee, ik zelf niet. Maar ik heb wel heel veel mensen in mijn omgeving gehad die me hebben opgevangen. Dus dat maakt, ja, ik denk dat dat ook ja. heel veel uitmaakt. Nou, kijk, het maakt in zoverre uit. Je kunt met mensen in de buurt, met kennissen, familie, kun je praten. Maar het fijnste is als je met mensen praat die het zelf hebben meegemaakt. Ja. Die hebben herkenning daaraan. Ja. Ja. Kijk, en het is net hetzelfde als je naar een, dat heb ik vanmiddag nog, naar een psychiater of psycholoog gaat. Die het niet heeft meegemaakt. Dat heb ik, ik heb mm. duizenden mensen gehad. dus niet overdreven in die 25 jaar. maar dan ja. zegt zo Iemand. Ja, ja, nee, nee. Oh o. Oh, huh, huh. En dan zeg ik, heb ik wel gezegd, maar waarvoor geeft je zo'n antwoord? Ja, ik, ik kan me er niks bij voorstellen, zegt dan, ja, hè, ja. hij dan. Jij of zij. En het is ook zo: als ze met u praten, dan weet u. Waar ze het over hebben. U ja. kent dat gevoel. Ja. En dat is iets wat bij de mensen een groot impact heeft. Hè? Natuurlijk... Ja, absoluut. Kijk, maar, en dat ja. is natuurlijk het, het verschil als je dat. Uh, en dat hoor ik. Nou, dat heeft zij vandaag nog gezien. Dan krijg ik brieven. Ja. Mijn man heeft het gedaan of mijn vrouw heeft maar Mijn familie zegt, ja, jij zal er wel schuld aan hebben. Of jij zal dit wel gedaan hebben. Jij hebt niet opgelet. Ja, ja of... zo rechtstreeks zijn ze bij mij nooit geweest. Nee, maar dat hoor nee, ik dan. Nee, en ik moet zeggen, ik heb kinderen die zijn nu 20 en 22. En toen ja. waren ze 12 en 14. Ja. En ik heb er heel veel met mijn kinderen juist over gepraat. Ja. En, en nog wel, maar meer in de zin van... Oh ja, dat vond papa leuk. Of, oh ja, weet je nog wel, zus ja, of zo. Ja, Dus. Ja, ik heb een hele, hele warme kring van mensen om me heen. En met mijn kinderen heb ik vooral ja. ook die ervaring gedeeld... van wat het was als ja. gok, als, als nachtmerrie om dat mee ja. te maken, persoonlijk. Dat wat ik er heel goed aan vind, is ja. dat we hier dus nu op Radio 1... er zo openhartig over kunnen praten. Want we hebben gehoord, Carla, dat het ook belangrijk is... om erover te praten en te ja. blijven praten. En in dat opzicht vind ik het bijna prachtig... dat er hier drie van die mooie meiden bij elkaar zitten... die het helaas allemaal hebben moeten meemaken... Ja. maar wel iets in het leven aan anderen kunnen doorgeven... Ja. waardoor het uh, misschien beheersbaar ja. en verwerkbaar wordt. Ja. Carla den Hartog, mag ik je heel hartelijk danken... en feliciteren met je lintje afgelopen ja, jaar. Manon Preuter, mag ik jou ook heel hartelijk danken voor je bijdrage. En dan gaan we uh, naar Saskia de Bel. Jawel, ja, <laughs> psycholoog en schrijfster. Ja. Want je laatste pennenvrucht... Ja, ik heb nog wat meegenomen ook voor je. Dat is leuk. Ik heb ook bubbels, maar die staan er daar. En, en dit is voor jou persoon. Oh, eens even kijken. Ik oh, leun even naar de overkant. Een uh, spel, relatiewaarde heet het. Ja, en voor werk en, en welzijn. Ja, dat is het logo van mijn uh, praktijk. Dus dat... Uh, Da daar, gaat daar gaat dit niet over Het eigenlijk. gaat over welzijn. Meer... <laughs> ja, dat is heel breed. <laughs> ja, maar de relatiewaarde, dat staat ook op het uh, doosje. Daar, uh, daar gaat dat doosje over. Er zitten vijftig kaartjes in met waarden... die in een relatie belangrijk kunnen zijn. En uh, dat helpt mensen dan om voor zichzelf daar duidelijkheid over te krijgen... en met elkaar daarover te praten. En, en hoe soort... moet het spel gespeeld worden? Nou, Je hebt uh, vijf categorieën. Van uh, altijd belangrijk naar nooit belangrijk en uh, je hebt dus die 50 kaartjes... en de vraag is dan aan jou om in korte tijd... echt heel erg uit de losse pols, op je gevoel af... die kaartjes te selecteren. Maar je mag bij altijd belangrijk niet meer dan zeven leggen... want je moet natuurlijk een keuze maken. Want was, was het maar waar dat het paradijs bestond? <lacht> Tenminste, in relaties uh, kom je het soms tegen. Ik weet niet, misschien Maarten kan erover meepraten. Maar uh, heel veel mensen hebben dat toch nog niet bereikt... Nou ja, en hoe kom je daarover met elkaar in gesprek? En, heb je het zelf al bereikt inmiddels? Nee, nadat jammer nou. Je man, nee, nee. Maar ik dan heb dan eigen... nou alleen? Of, uh, uh, het, uh, ja, Je kan het met z'n tweeën oh, doen. Oh ja, want ja. het is... Ja. ja, je kan het met z'n tweeën doen, maar je kan het ook alleen doen. Dus het is ook voor singles, juist om voor zichzelf duidelijk te krijgen... Ja, waar sta ik nu op dit moment in, ja. mijn, uh, in mijn leven? Want het zijn waarden die over heel veel dingen gaan. Ook over idealen, ook over hele platvloerse dingen. Als samen boodschappen doen of samen eten. En, uh... Ja, kijk, platvloer samen eten. En dat is nou een van de ja. dingen die voor mij bijvoorbeeld weer heel belangrijk ja, is. Ja, vind ik ook hoor. Samen ja. eten? Ja. Ja. Ja, dat vind ik echt een van de genugden des levens. En ik vind het ook heel belangrijk... Ja. dat je dat op een, op een intense en aandachtige manier samen doet en beleeft. Ja. Iemand die dus het eten binnen drie minuten naar binnen gooit. Oh jee. <lacht> ja, ben ja, jij daar zo te, Val je nu ja, af? Ja, ik... Ik, ik ben ongelooflijk uh, sukkel wat dat dan gaat. Ik bedoel, Margriet kookt echt fantastisch. En ik ben de grootste barbaar die er... Ik vind eten namelijk echt een waste of time. Oh, ja, sorry, hoe kan ja, dat? Ik ben gewoon heel eerlijk. Dus ik kan ook nou een verhaal, een romantje... Ja, nee. nee, ik, ik, ik, ik denk <laughs> altijd... Oh, dan ben ik zo lekker bezig met de piano. En dan eten. En dan Oké, okay, snel even eten. En dan gaan we lekker verder. Oh, je wil gewoon weer verder werken? Ja, ik wil ja. Muziek maken? Ja, ja. Of, of sporten of even met de hol... Of, ja. Maar, maar kan, maar kan het, het eten en het nuttigen van heerlijke gerechten, kan dat niet ook een moment van inspiratie opleveren ten aanzien van een lied of een tekst? Nou, ik moet, ik moet eerlijk bekennen, zoals wij, als wij op Tour zijn, weet je, dan gaat de band gaat dan lekker eten. En dan uh, ja, ik, ik heb als vies komen op snel en dan weer verder. Maar goed, niet belangrijk. Hmm. Die mevrouw. Ja, ja, precies. Nee, maar Het viel me even op dat jij dus dat categoriseert als platvloers. En dat ik ja, meteen sorry. zeg, dat oh, zou een van mijn belangrijkste dingen zijn. Ja, nee, maar ik bedoel niet platvloers in de zin van de betekenis... maar eigenlijk meer praktisch, eenvoudig. eenvoudig, praktisch... praktisch en, ja. en niet abstract en grote idealistische waarden of zo, weet je wel. Dus het is van alles wat. En ik heb ze eerst uitgetest en uh, nu zijn er vijftig overgebleven. Wat nog heel wat is... En uh, nou, ik heb daar hele goede reacties op gekregen tot nu toe. En dus je speelt het inderdaad met meerdere mensen? Nee, je, nee, je, je kan het alleen. het alleen doen. Je hebt namelijk 50 kaarten. Dus je moet sowieso beginnen met het voor jezelf te leggen. Dan vraag je het aan je partner. En er zit ook een overzicht bij wat je kan invullen... En die zeven waarden, die kan je vergelijken met hoe het nu feitelijk in je relatie is. Als je een relatie hebt. Ik denk wel dat heel veel mensen nu... Nieuwsgier... Ja. Kun je het ook kopen? Is het te krijgen? Is over, het te kopen? Over veertien dagen, gelijk met mijn boek, is het uh, apart te krijgen via mijn uh, website. Het boek Het Relatieparadijs hebben ja. we het dan over. Want ja. dat is je meest Daar recente pennenvrucht. Ja. Daar hoort dit bij. Ja. Ja, het ziet er het heel tevast. mooi uit. Het is, een, het is bijna zo'n zo doosje als het doosje vol geluk. Ja. <laughs> Alleen uh, ietsje anders van vormgeving. Maar echt prachtig, met een rode opdruk, druk, relatiewaarde. En er zitten er inderdaad prachtige kleine kaartjes in... met dezelfde opdruk als het doosje, rode bloemen erop. En een instructie natuurlijk. Wat voor waarde moet je vervolgens hechten aan de uitslag? Want er zal toch iets mm -hmm. naar voren komen... in de zin van, nadat je het gedaan hebt... Komt er iets naar voren van hoe je ervoor staat? Ja, dat kan best wel confronterend zijn. Maar tot nu toe, nogmaals, ik heb ze alleen maar als experiment uitgezet... bij tientallen mensen, dus niet honderden. Uh, wat mensen zeggen is dat, dat ze het heel fijn vinden... dat het ze meer duidelijkheid geeft over wat ze zelf belangrijk vinden. En dan ook makkelijker met de ander in gesprek gaan over waar bepaalde wrijvingen zitten of waarom ze iets missen, omdat ze nu begrippen in handen krijgen... van hoe ze dingen kunnen noemen of waarom iets belangrijk is. En het grappige was, een van mijn cliënten had ik ook zo'n zo uh, proefdoosje meegegeven... en ik zei tegen haar, ja, ik moet voor Psychologie Magazine... moet ik 40 van de 50 uitzoeken, want die worden in het novembernummer uh, meegeprint, zal ik maar zeggen. En toen zei ik tegen haar, ja, ik denk aan die en die en rust in huis. Wat denk jij? Want zij had het al gespeeld met haar man... Ze zei: Oh nee, rust in huis. Het is goed dat je het zegt, want dat wil ik juist heel graag. En voor mij was dat een van de zeven waarden. En daar hebben we een heel gesprek over gehad. Dus die zou ik er nooit uit doen. Dus dacht ik: Oh, nou, ik moet niet aan iedereen dit gaan vragen, want dan krijg ik uh, eerder meer kaartjes dan minder. Maar ik vond het wel een heel mooi voorbeeld van uh, wat een betekenis dat voor iemand kan hebben. Terwijl dat voor heel veel anderen helemaal niet zo is. Ja, rust in huis. Hij wilde stilte, niet te veel aanloop. En hij wilde iets anders. En dan krijg je daar toch wel een behoorlijk gesprek over. En nu kon ze het benoemen voor zichzelf. Wat ja. is jouw eigen belangrijkste waarde? Kun je dat zeggen vanuit ja. de vijftig? Uh, vanuit de 50, Nou, dat vind ik een moeilijke vraag. Moet ik even, even heel gauw ze de revue laten passeren. Ja, <tosses> een van de belangrijkste vind ik toch wel... dat je je diepste gevoelens met de ander kan delen. Dat je... Allerlei dingen die je bezighouden, maar ook de, de moeilijkere dingen met elkaar kan bespreken. En dat die ander ook daarin geïnteresseerd is. Dat hij de aandacht en tijd daarvoor maakt, wil maken. Ja. Dat is het eerste wat me te binnen schiet. En ik vind zelf ja, dezelfde idealen hebben ook wel heel wezenlijk. Ik vind je ja. diepste gevoelens met elkaar delen. Ik vind het wel net zo waardevol waarschijnlijk als jij. Maar ik heb... Heel snel de neiging om te denken dat dat met mannen best lastig is. Oh jee. Zal ik dan even? Ja, Maarten. Dan. En nou jij weer. Nee, ja. Doe maar. Met, ja, dat is, ik, ik ben niet zo... Jij bent ook niet van het generaliseren. Nee, zo nee, zwart-wit. Nee, nee, ik, nee, ik geloof dat niet, hoor. Er nee. zullen mannen zijn die dat hebben. Er zullen ook vrouwen zijn die dat hebben. Snap je? Ik, ja. Uh, nee. Ja, vind ik ook. Ik kan alleen voor mezelf praten... Ik Misschien belt mijn Gietrijk weer op. Ja, daar wil ik nog even. Nee, nee ik, ik geloof niet dat ik, daar, dat ik daar een probleem mee heb. Nee. Waarom bestaat dan nog steeds de uitdrukking... ...mannen komen van Mars, Mars en, vrouwen en vrouwen van, van Venus? Venus? Omdat we houden van uh, in groepen delen. Categoriseren. Dat, vind ik, ja. en dat maakt het overzichtelijk en makkelijk. Ja, ja. ja. ja. vind ik wel. Kijk, er zijn natuurlijk al, nou, zeker heel recent allerlei onderzoeken gedaan, ook waaruit blijkt dat uh, het gaat om gemiddelden en dat er heel veel overlapping is en dat het helemaal niet zo zwart-wit ligt. Maar het, het bekt lekker. En, en het is zo'n zo leuke grap als je kan zeggen. Oh, typisch iets voor hem, of, of ja, typisch iets voor haar. En er zijn natuurlijk wel verschillen tussen mannen en vrouwen ook. Als je kijkt naar hoe ze met stress omgaan bijvoorbeeld... daar heb ik het dan in mijn boek over. Ik heb dan in mijn boek over autonomie en verbondenheid. Dat is dan het hoofdthema. En dat is dan het nieuwe relatieideaal. En eh, ja, hoe vind je dat? Hoe, hoe combineer je dat? Dat je op eigen benen kan staan... Je eigen dingen kan doen, jezelf kan ontplooien, je helemaal in, in de dingen die voor jou belangrijk zijn kan storten en toch ook nog die verbondenheid houdt met die ander. Want het geldt een beetje als een paradox in het leven dat als je ja, heel maar erg uitvliegt dan. Want uh, net je dat had niet je het meer. nou inderdaad over uh, dezelfde idealen en. Uh, ja. Post dat niet een beetje dan met elkaar? Nee, vind ik niet. Je kan toch heel erg goed je, je eigen dingen doen en, en daar ook heel veel tijd aan besteden en toch dezelfde idealen hebben. Een ideaal kan ook zijn dat je een sterke verbondenheid met de ander wil ervaren. Of dat je uh, hele lange, diepe gesprekken houdt. Of dat je uh, heel erg bent voor zelfontplooiing en je grenzen opzoeken. Of, uh, ja, misschien verwar ik inderdaad het idealen met ambities. Wat je... Oh nee, dat de is dingen iets die, heel anders die je, mij, die je graag wil. Want dat vind ik juist wel leuk in oh. een relatie. Dat je verschillende dingen wilt. Dat ja, vind dat ik echt vind gek. ik ook, ja. Dat, dat maakt het ook uitdagend naar elkaar toe, volgens ja, mij. Ja, en dat je ook kan zeggen... Voor Magiet, die van die houdt enorm van ballet, weet je wel. Ik, ik heb daar niet zoveel mee en ik kan dat ook. Maar Magiet, die kan er echt ongelooflijk van genieten. Ja, maar dat is niet op het niveau nee, van ideaal. Nee. Ideaal is meer dat, is, ik dat, dat je uh, ja. Ja, de wereld een beetje mooi wil maken, om het maar groot te zeggen. Dat je, dat je uh, biologisch wil eten en leven, duurzaam wil leven. Uh, dat je... Uh, het heel belangrijk vindt om je kinderen vrij op te voeden... of juist heel veel structuur te bieden. Of uh, het ideaal hebt om... Uh... De grote dingen. Ja. Hm. ja. Saskia de Bel, jij was destijds benaderd voor onze uitzending... Machtig Mooie Moeders. Wegens uh, artikelen en onderzoek over naar en over de verhouding... tussen werk en zorg, moeders. Ja. Hoe heb je dat zelf aangepakt in jouw leven? Uh, de kinderen waren tien en twaalf toen jouw man ik zeg het maar even heel direct, ja? eruit stapte. Ja, ja. Dus je hebt daar zelf natuurlijk ook in moeten schipperen vanaf dat moment. Nou, niet alleen vanaf dat moment. Daarvoor al. <laughs> ja, daarvoor al. Ja, dat was voor mij ook wel een directe aanleiding... om het boek te schrijven eigenlijk. Uh, ik, ik had het boek ook al veel langer in mijn hoofd. Omdat, uh, en dat heb ik bij heel veel mensen teruggehoord. Honderden, misschien wel duizenden inmiddels. Uh, hij was zo'n hele... Dat zei hij althans, een hele betrokken vader. Hij wou dat ook samen met mij doen. Hij was heel modern en natuurlijk, vrouwen moeten ook, willen ook, zelf ontplooien en alles. Maar toen de kinderen kwamen, ontstond het patroon... wat inmiddels ook in onderzoek heel erg duidelijk is gebleken, bewezen... Uh, dat de paden heel snel uit elkaar gaan lopen. Zodra je kindertjes krijgt, dan ben je moe en dan denk je... oh, ik hoor het kind eerder dan jij, want dat is wel vaak ook heel biologisch, toch? Vrouwen worden makkelijk wakker nachts, gaan naar het kind, gaan het voeden. Uh, hebben hun lange zwangerschapsverlof. Uh, heel gauw zit je op een ander spoor. En dan ontstaan heel snel wat meer traditionele patronen. Dat was bij ons ook zo. Mm -hmm. En we zouden allebei vier dagen gaan werken. Toen kreeg hij ontslag en toen moest hij een andere baan. En hij zei dat het niet anders kon dan met vijf dagen. En voor we het wisten zaten we in een anderhalf verdienersmodel. Weet je, ik... Uh, uh, de, de halve en hij de hele. En ik had daar geen goed gevoel over. En ik ben daar onderzoek naar gaan doen. En eigenlijk ben ik al heel snel voor mezelf begonnen. Omdat ik door had dat ik dan mijn ambities in werk heel goed kon botvieren. En ook er heel veel kon zijn voor mijn kinderen. En ik heb heel lang een heel lange praktijk aan huis gehad. Ik heb ook naast mijn huis, in het, in het pand ernaast, een kantoor gehad. En nu heb ik het weer aan huis. En toen mijn man overleed, had ik het dus naast kantoor daarnaast We moesten het huis verkopen. En ik heb echt gezocht naar een huis... waar ik op de begaande grond een praktijk kon voeren. En dat heb ik ook gevonden. En dat maakt het al een enorm stuk makkelijker. Je hebt geen files. Je neemt een paar trappen... en je bent op je werk. het, het andere ja het andere, uh, De andere kant is eigenlijk dat je dan wel heel dicht bij je werk zit... en het ook heel makkelijk door elkaar kan gaan lopen. Maar ik vind dat heel lekker. Voor ja. mij is werk zo leuk. Voor mij is het eigenlijk ook, ook geen werk. En ik check uh, dingen ook nu nog steeds laat. Mailtjes en zo. Uh, ik werk ook rustig in het weekend. Ik schrijf wanneer het uh, kan. Ik zie cliënten wel op vaste dagen. En dat gaat heel soepel. Ik herken het enorm. Ik heb een studio, Heters, bij, wij de studio boven in ons huis. Ik loop vanuit... Ik zit wel, wel eens in mijn bed en denk... Oh, ik heb een goed idee... Snel. Kijk of de zo. jas aan, ja. trap op, spullen aan en spelen. En een uurtje later, ah, klaar, en weer terug. Ja, heerlijk. Ja, ik vind het ook op. heerlijk, hoor. Ja. En dan even de hond uitlaten. Of dan even met de kinderen, weet ik, van naar de dokter. Of, uh, weet je wel, en je vlecht dat in elkaar. En dan denk je, oh, nu is het weer tijd voor een afspraak. En nou, dan uh, zetten we de andere pet op. Ja. en uh, ik heb een goed idee, ik rol mijn bed uit, ik ga even wat doen. Er kwam bij jou ook weer een goed idee bovendrijven... want er rolt een uh, verse pennenzucht ja. van de pers. Het ja. Relatieparadijs. Jawel, ja, dat kwam eigenlijk door het schrijven van het eerste boek. Toen ik al die uh, diepteinterviews aan het analyseren was... en nog een keer door aan het nemen was, dacht ik... ja, waar de meeste mensen eigenlijk elkaar vinden... is in een balans tussen op eigen benen staan... en die verbondenheid met elkaar... En het mooie was, ik heb dus onderzoek gedaan naar stellen die echt taken eerlijk verdelen. Eerlijk, dat wil zeggen niet precies met de meetlat ernaast, maar ongeveer evenveel werken en evenveel betrokken zijn en, en, en bij de kinderen en daar ook tijd aan besteden. Zowel de mannen dus als de vrouwen. En wat mij daar opviel was dat het allemaal zulke teams waren dat ze zich ook vaak een team voelden. En toen dacht ik, oh, wat mooi is dat eigenlijk. dat Wat die mensen ook doen... en dat waren alle varianten van beroepen en uren en, en werkplekken... dat ze het echt samen deden. En ook uh, als er crisis kwamen, dat probeerden te bekijken van... nou, ga jij dit nu doen of, of jij ja, of ik? Of doen we het samen? En toen dacht ik, ja, eigenlijk gaat het hier om een nieuw relatieideaal. Namelijk autonomie, wat we allemaal willen, ontplooiing... Uh, verder komen, op je eigen benen staan... maar ook dichtbij een ander kunnen zijn. En dat is toch iets waar heel veel mensen... steeds meer moeite mee hebben om een ander toe te laten... naar eerdere relatieervaringen... naar uh, als je een, een, uh, een samengesteld gezin hebt... hoe doe je dat dan weer? Toch weer alles weer opnieuw opbouwen... en met kinderen uit allerlei verschillende eerdere relaties... en weer daarvoor gaan of niet, weet je wel. Veel, ja, veel dertigers worstelen daarmee. Dus dat was het uitgangspunt... Van, eh, er zijn allerlei varianten van autonomie en verbondenheid. En eh, je kan het ook meten. Vandaar dat we ook een test hebben ontwikkeld. die nu eh, voor onderzoek online staat. Dus mensen kunnen dat. Dat vind doen. ik soms wel een beetje alarmerend. Dat alles ja? getest en gemeten kan worden. <laughs> ja, oh, dat is lekker juist. En we krijgen zoveel respons. Echt iedereen wil weten wat zijn relatietype is. Dus kennelijk heeft het toch wel een enorme. Uh, ja, waardering en, en hebben mensen behoefte aan te lezen of te horen waar kunnen we die test vinden? Want er zijn misschien genoeg singles aan de andere kant van de ruit. Je hoeft er trouwens niet eens single okay. voor te zijn om zo'n test te gaan nee, uitvoeren. Je hoeft geen zin. Nee, nee, zeker niet. Het is, het is maar, eerder eigenlijk voorstellen. Oh, voorstellen. Wat, wat weet je dan? Als je dat hebt gedaan, wat, wat, ja, wat weet ik dan? Als het goed is, uh, weet je hoe stevig je op eigen benen staat. Dus hoe zelfbewust je bent en assertief en... Uh, <laughs> Hoe, um, hoe goed je met stress omgaat en, en ja, hoe je in, in de zin van initiatieven... en uh, stappen ondernemen en, en weten wat je wil in het leven... hoe je daarop scoort, hoe je daarin staat dus eigenlijk. Maar ook hoe je ten aanzien van de verbondenheid met je partner... of als je geen partner hebt in vorige relaties... Je, uh, ja, je verhoudt tot de ander. Ik dus, dacht namelijk dat je het als single ook kon doen. om ja, iets meer over je eigen relatietype te kunnen leren. Ja, dat klopt. Het is gebaseerd op uh, een wetenschappelijk uh, model. op een. eigenlijk een psychoanalytisch model. Het ontwikkelingsprofiel. Dus uh, Robert Abraham. die is emeritus hoogleraar. ook psychoanalyticus. die heeft uh, met zijn werkgroep ook meegekeken. En het is gebaseerd op dat je een aantal ontwikkelingsstadia hebt in het leven. en dus ook in de ontwikkeling van autonomie. en verbondenheid. Want laat maar eens iemand echt toe. Dat is nogal wat. He, wat, wat laat je wel zien en wat niet? Mm -hmm. uh, wat wil je delen met de ander, wat niet? En ten aanzien van de autonomie hetzelfde. Hoe stevig sta je op eigen benen? Hoe, hoe belangrijk vind je het om aardig gevonden te worden? Uh, hoe belangrijk vind je het dat de ander um, jouw advies geeft en, en jou stuurt of structureert? En klamp je je vast aan de ander? Of ga je helemaal je eigen gang? Nou, Je hebt allerlei varianten. En ik ik dacht, het is leuk om dat in kaart te brengen, en ja, de, de tijd zal het leren of dat ook klopt, of dat ook kan. En waar ja. kunnen mensen die test gaan doen? Uh, dat staat op uh, derelatiemeter.nl. dus www.derelatiemeter.nl ja. Als ik morgen klaar ben met mijn werk, ga ik hem meteen doen. En jij, Maarten? <lacht> nee. Waarom nee. maar niet? Hij wil het niet weten. <lacht> nee, nee, ik nee, ik wil dat niet. Inderdaad, ik wil dat niet weten. Want het is confronterend. Dat zei je toch ook, hè? Saskia de Bel zei ook, het kan confronterend zijn. Ja, is of is dat alleen waarde. maar de relatie? Waarde? Nee hoor, met beide geldt dat wel. Kijk, uh, er zullen genoeg mensen zijn die dat liever niet willen doen. Omdat ze het ook lastig vinden sowieso om met de ander daarover te praten. En uh, ze willen het ook niet weten. En anderen willen zich niet vastgepind zien in een type. Dat kan ik me heel goed voorstellen. Ik heb dat zelf ook. Ja, het nee, nee, ja. is niet zo dat ja. ik nou meteen inhaak van. dat is het, maar dat is het. Dat is het? Ja. Ja, en, ik. Ja, ik. ik, ja. Ja, ik je, je Mensen je moet, zijn. Je, ja, en ik ben, ook, ik, ben, weet je, ik ben dan ook altijd bang dat ik me er dan ook naar ga gedragen, oh. dat mijn uh, spontaniteit. Uh, Oh, dat moeten we niet nou. hebben. Nee, maar dan ben je te afhankelijk van de mening van anderen. Ho ik denk Ho meteen ja. dat ik zo eigenwijs ik ben. Ik ben het spel, maar ik ga spel ja, wel Ik geef het spel eerst even aan jou. <laughs> nee. Ik ben dan zo eigenwijs dat ik dan denk, zodra ik de uitslag tussen aanhalingstekens <laughs> heb gelezen, denk ik, nou, het is toch anders. Ja. Wanneer komt ja. het boek Het Relatieparadijs uit? Half oktober. Half oktober, bij ja. welke uitgeverij? Kosmos. Kosmos uitgevers. Dus ja. Ik weet iemand die, dat, die ik daar heel blij mee ga maken met dat boek. Kijk eens aan. Nou, en waar ik heel blij mee ben, dat is deze fles bubbels die ik ja. van jou heb gekregen, Saskia. Graag en gedaan. die gaan we dan zo meteen gewoon openmaken. En dan proosten we alvast zo. in ieder geval op jouw boek. Nou, geweldig. Dat lijkt me Dank goed. Dank je toch? wel. Ja. Dank je wel voor je bijdrage, Saskia. En, nou, graag en graag gedaan. Heel veel succes met het uitkomen van het boek. En nogmaals uh, op uh, relatiemeter.nl. Ja, dat die staat daar. Ja. Ja. Ik ga hem trouwens ook doen. Ga jij maar maar jij gaat mischeen. eerst iets anders doen. Jij gaat voor ons A iets morning. zingen. Nee, dat ga ik straks pas doen, volgens mij. Ik dacht dat je dat dan nu ging doen. Maar dan ben ik misschien... Kijk in mijn scherm. De deurbel. <laughs> nou, laat maar horen. Ding dong. Je gaat het inderdaad laten doen, Maarten. Je weet het beter dan ik. Dank je wel, Saskia de Bel. Um, de volgende gast die gaat zich... Uh... Hier aandienen en een relatietest is voor onze volgende gast echt absoluut niet nodig. Hij was een van de lichtkrakende wagens die in onze krasse knarremaand zijn opwachting maakte in mei van dit jaar. Donald de Marcas, radioveteraan, hoorspelacteur <lacht> en nieuwslezer, al 45 jaar getrouwd met en nog steeds verliefd op Sonja Berndt. En hij is na afloop van onze uitzending in mei... omstreeks negen uur in de ochtend gewapend met een glas wijn... gesignaleerd op de nieuwsvloer. Donald, ik leg uit. <kijst> Moet dit zo uitgebreid uh, Den volkenkond gedaan worden? Ik denk vind je dat van is wel. Noodzakelijk? Ik vind dat noodzakelijk. Oh. <laughs> maar nou, ik vind ik wou... het ook een mooie anekdotische waarde hebben. <kijst> dat mag je wel zeggen, ja. <kijst> Sorry. Um, nee, ik wilde nog even kijken hoe de radio-nieuwsdienst... want dat blijf ik zo noemen... Uh, nu hier op dit grote kantoorpand, in die grote kantooretage uh, uh, opgesteld was. Want zo heb ik het natuurlijk nooit meegemaakt. En uh, Gert Kluk, die toen dienst had, die zei tegen me... Donald, krijg je geen pleinvrees? Ik zei, ja, <laughs> wel degelijk. <laughs> Maar ik vind het leuk om hier even bij te dragen aan de feestvreugde... van het elfjarig bestaan van ja. jullie uitzending. Weliswaar één jaar bij Max, maar daar uh, uh, nachtvluchten mag genoemd en geroemd worden. Nou, dankjewel, Donald. Het is natuurlijk leuk om dat uh, sowieso van een vakgenoot te horen. En inderdaad, waren het niet zo dat Max ons niet had overgenomen een jaar geleden... dan was nachtvluchten er eenvoudigweg niet meer geweest. Dat onderstreept alleen maar <coughs> mijn idee over Omroep Max... In het begin dacht ik van, oh God, een omroep voor, voor al die oude, je weet wel. En zeg kom nou, wat moet dat nou? En deze omroep heeft zich ontwikkeld tot, uh, ja, tot een club die hele goede aankopen doet. Die goede mensen inhuurt. En uh, ja hoor, alleen maar een toppie. Dat Kan niet anders zeggen. Ben je ja. nog steeds een ontzettende radioluisteraar? Of denk je op een bepaald moment ook wel eens, nou weet je... Ik vind het wel goed zo, die jonge garde. Ik weet het nu wel, ik... Uh... Ga, gaat het dus wat minder vaak? Misschien met de ergernissen van dien, omdat je niet blij bent met het niveau. Ga ze wat minder vaak dat ding aanzetten? Uh, je hebt een goed gevoel daarvoor. Want <coughs> vraag aan Sonja, mijn vrouw, die je al genoemd hebt. Uh, um, in de tijd dat ik bij de OMOE werkzaam was. Hè, dus die meer dan 40, 45 jaar. Uh, was ik getrouwd met de radio? En dat was iets minder prettig voor degene die met je samenleeft. En uh, ik weet nog dat toen ik. Uh, afscheid nam bij de radio Nieuwsdienst. Toen zei ik tegen Sonja, de dag daarna... toen was het één uur. Toen zei ze, moet je niet naar het nieuws luisteren? Toen zei ik, nee. Ik laat nu even af. Want ik hoef niet alles meer te volgen. En dat was een opluchting. Ik bedoel, ik blijf het nieuws volgen, hoe dan ook. Het algemene nieuws, het, het, het, het Nederlandse nieuws, het wereldnieuws. Maar uh, niet meer zo van, ik moet het weten. Want... Ik ben over een paar uur weer op de redactie... en dan moet ik weer inlezen, moet ik weer bijlezen. Wat is er gebeurd? Dat hoef ik nou dus 13 jaar niet meer. En uh, joepie, dat vind ik toch wel erg prettig. Maar dat minder aanzetten van het toestel... komt niet voort uit vormen van ergernis... omdat je denkt, nou, het niveau is niet meer wat het was. Een teloorgang. <hums> Ik geloof dat je een, goede oh, vraag hebt, een hele goede vraag hebt gesteld. Ander onderwerp, lieve Nora. Nee, luister, um, natuurlijk hoor je veel gekke fouten. Hoor je, hoor je rare dingen zeggen. En um, um, dat wil ik niet, uh, zeker niet toespitsen op de Radio Nieuwsdienst hoor. Ik heb wel een keer een interview gehad in de Gooi in Eemlanden. Wanneer was dat? Een jaar geleden of zo. En toen heb ik tegen de verslaggeefster... Maar tegenwoordig moet je iedereen een mannelijk odium aangeven. Dus dan moet ik zeggen verslaggever, terwijl het een mevrouw was. Uh, heb ik gezegd, het jammer is dat het woord journaal niet meer kan worden uitgesproken. De je krijgt men de bek niet meer uit. En de A als duidelijke A ook niet meer. En de laatste L is altijd een hoer geworden. He, want het wordt heel veel, in plaats van heel veel. En, uh, dus vandaar dat uh, het journaal, zowel op radio als televisie, heel vaak klinkt als snauw. En dat is letterlijk als kop in de krant gekomen boven mijn artikel. Ik dacht, ja, dat de heb de dat ik dan, dan toch maar eens, eens begrijpt. Laten ze dat maar eens even lezen. En verdomd, ik heb de eerste weken daarna gehoord dat ze het gelezen hebben... en dat ze eraan gedacht hebben, maar uh, ja, dat is ook alweer een jaar geleden, joh. Dus, wat, de wat maar. Goede, heeft u een top drie van de goede lezers? Um, dat kan ik niet zeggen, want ik weet... Ik, ik ken ze niet meer zo goed. De namen worden wel allemaal genoemd. Waar ik in mijn tijd zeer tegen geprotesteerd heb. Dat iedereen zijn eigen naam moet noemen. Mm -hmm. Of door Hans Hogedorn um, op een bandje. Stem, bandje, van, radio um, stem van, ja, van Radio 1. Stem van Radio 1. Genoemd wordt. Uh, um, ik ben toen gevraagd. Ik ben naar mijn mening gevraagd toen de tijd. Mm -hmm. En toen heb ik gezegd: ik, ik wil niet met die naam genoemd worden. Daar gaat het helemaal niet om wie het nieuws leest. Welke, welke nieuwslezer of res uh, uh, uh, het nieuws leest. Het gaat dat echt dat, om de dat interesseert de mensen geen ene moer. Mm -hmm. Het gaat om het nieuws wat je leest. En mm -hmm. verder niet. Mm -hmm. Maar ja, ik had mijn uh, hielen nog niet gelicht. Na anderhalf jaar of zo ging iedereen zijn eigen naam noemen. En werd het uh, uh, ook aangekondigd. Toen dacht ik: Ja, het, het, het, het, het, het doet dan niet toe. Ik vind het wel heel mooi dat jij je nog zo ontzettend kunt opwinden over dit soort dingen. Met mijn 78 ben ik nog steeds een opgewonden stadje, ja. Nora, sorry. Uit betrouwbare bronnen heb ik ook gehoord dat je vrouw Sonja het zelfs belachelijk vond dat je midden in de nacht nog een keer hier naar nachtvluchten toe ging. <lacht> Hoe is dat jou ook al te horen Dus gekomen? de betrokkenheid is er <lacht> nog steeds, maar ook de bevlogen woede die af en toe opborrelt. <lacht> ja, ja. is nou erg ja. mooi om te zien en te horen. Ik hou van mijn vak, ik hou van het Nederlands. Heb ik voor een stukje gestudeerd, maar niet afgemaakt. Ik behoorde tot de vele gegeesde studenten die hier bij de omroep terechtkwamen. Dit is allemaal mijn opa verteld. En, uh, en, en ja, daar blijf ik mee bezig. En, en ik vind het ook plezier om het te horen, om het te volgen. Niet plezier om het te horen vaak, maar wel om het, om het te volgen. Maar toevallig heb ik <laughs> thuis even een paar aantekeningen gemaakt. Gisteravond hoorde ik praten over een favoriete acteur. Terwijl ik denk, het is toch favoriete acteur. Een financiële wereld, een muzikale man en anonieme homopolitici. En dan ging dat over um, Italië, weet je wel... waar een aantal een mm -hmm. lijst is gemaakt van, van politici die homo zijn. Nou, en wat dan nog? Maar er wordt, dan gezegd over, wordt gepraat over anonieme... Ja, dag. Je durft bijna niks meer te zeggen, hè? Wanneer je <lacht> nee, dan dan ga ik helemaal niet <lacht> Ik maak ook fouten als ik praat. <lacht> maar het is een ingeslopen fout... om iedere eerste lettergeef van een woord te beklemtonen. <lacht> ik moet wel zeggen... Ik, ik, ik hoor deze meneer zijn stem wel eens vaak Ook op Westerbork heeft hij wel eens wat dingen ingesproken. We hebben ingesproken. Met elkaar kennis Ja, hebben ja, ja. elkaar kennis gemaakt. Ja. Ik vind het zo'n bijzondere, mooie stem. En zo... Ja, ik bedoel... Ja, ik denk dat u ook een van de weinig bent die zich niet hoeft voor te stellen. Want de stem doet het al. Dankjewel, moeder en vader. Ja, dat, ja, denk dat is ik toch echt... ook wel genetisch bepaald. Nee, maar dat, dat is echt een onvoorstelbare, herkenbare stem. Ja, en, ja, mooi, hè? Ja. 78, zei je net, hè, oh, Ben ja. je? ja. Waar kijk je met genoegen naar uit? Want we hebben het hier bij Nachtvluchten op Radio 1... bij Max over terugblikken ja. en vooruitzien. Ja. Waar kijk je heel erg naar uit? Uh, ja, er zijn geen specifieke plannen. Nee, uh, we kunnen een aantal dingen niet. Dat heeft te maken met de fysieke toestand van Sonja. Uh, um, um, we, blijven, uh, we maken geen reizen meer. Uh, uh, uh, nee, uh, het, het leven zoals dat op het ogenblik zich... Uh. Ontrold is plezierig. We wandelen zo nu en dan uh, hier in de buurt of op de Veluwe. En, en, en Sonja is een meesteres in het vinden van, van bijzondere plekken om, om daar te kunnen lopen. <coughs> en uh, verder, nou ja, goed, dan, zullen we, uh, dan, dan zal ik de Rocky Mountains en de Everglades niet kunnen bezoeken. Die zie ik dan via National Geographic Channel. En, ja, dat, is, uh, dat vind ik dus ook. Dat, dat, dat, dat is heerlijk. Die. En nu hebben wij nog een heel ouderwets klein toestel met een redelijk klein. Uh, uh, nou, een scherm en we hebben niet zo'n zo kamerbreed. <laughs> ik wilde dat ook nooit, maar toen kwam de WK, toen had mijn Gita toch gekocht. Ik kan het je to it, it is wel te gek hoor. Ja, je bent de zoveelste die me eraan wil hebben. Ik weet het, het. Nee, het is echt. En het, ja, bedoel, dan is de Grand Canyon ook echt de Grand Canyon. Ja, ja, ja. ja. Dan krijg je hoogtevrees. Als je het ja, je is hè? echt. Maarten Peters, tafelheer. Donald de Marcas, gast. Oh. Gaan jullie elkaar in de nabije toekomst wellicht ook treffen om gezamenlijk ergens een keer te herdenken? Want jullie zijn daar beide zeer nauw bij betrokken. Wij hebben elkaar ontmoet een aantal jaren geleden in Westerbork. Uh, uh, um, um, Dirk Mulder, de, de directeur van Westerbork, die. Um die, die heeft mij een aantal keren ingeschakeld voor een, voor een, uh, een aantal zaken. Opening van tentoonstelling. Met, je, met um, Jeroen Carbeet en, en um, ook in mijn eentje tentoonstelling geopend en zo. En ik ben ook de stem geweest bij die grote tentoonstelling. Nu kijk, het, kijk ik jou aan, Maarten. Um Um, um, ik weet niet meer, dat, dat ging over... oh ja, dat waren de namen van het laatste transport uit Westerbork... Ja. waar ook aan de Franken ja. heeft gezeten. Ja. En dan hoorde je mij, die, hoeveel waren het er, zes of achthonderd namen... heel zacht op de ik achtergrond. Ik heb u vorige week nog daar gehoord. Want het, oh, draait die eh, nog steeds? Die ja, vanteen? die draait nog steeds. Oh. Ik, ik had Vorige week moest ik twee workshops geven aan de Hogeschool van Rotterdam... Ja. in Westerbork. En toen ben ik zelf even het museum ingelopen en uh, ja, heb ik... Dat, dat draait nog steeds, ja. En in de auto hoorde ik jou de naam van Truus Menger noemen. Ja. Um, wij waren ook um, bij de uh, opening... Nee, hoe noem je dat? Bij de onthulling. Van uh, ges, vers, gestilde tranen, gestolde tranen. Bevroren tranen. Jij... Bevorren. Bevorren Bevorren tranen. tranen. Ja. Ja, waar de jij het over hebt ja. geschreven en gezongen. Ja. Met Margriet. Ja. ja. Ja, dat weet ik. ik... Ja. En um, wat we samen doen, ja, nee, ik weet het niet of dat er ooit in zal zitten. We zullen elkaar misschien nog wel eens tegenkomen in Westerbork. want ik krijg ik denk natuurlijk het, uitnodigingen wel, want, daarvoor. Want je, maar, ik ben toch ook bij het namenlezenproject ook altijd. Uh... Ja, meestal. Ja, wel. ja. ja. Dus al, elke vijf ja. jaar worden alle namen voorgelezen. Ja, ja, en dat is altijd. Uh... Ja, geen vrolijke toestand, maar ja. ik vind wel dat het absoluut nodig is. Het is prachtig dat het ook blijft voortbestaan absoluut. op die manier. Absoluut, ja. absoluut. Donald, heb jij muziek meegenomen? Ja omdat ik de vorige keer, dan krijg je nog even een fleng van mij... de vorige keer maar, niet toekwam toe bij dat gesprek van Noord waar we een uur voor hadden. Wij geven de, de ik niet een bandje woord. draaien van mijn geliefde. Ik geef dus. het eerlijk toe. En eigenlijk hebben we er nu ook helemaal geen tijd voor. Want ontwikkelingspsycholoog Ewald Vervaad, die staat in de startblokken. Maar we gaan het doen. Nou, luister, dan zal ik even heel vlug zeggen... mijn vrouw is Sonja Bernd. Althans, dat is haar artiestenaam, maar ze is gewoon mevrouw de Makas-Ossendrijver. En uh, we hebben een aantal uh, uh, uh, heel, veel, heel veel liedjes van haar opgenomen... met een kolengestookte bandrecorder in die tijd... Uh, van veel van haar radio-uitzendingen. Daar hebben wij een dubbel CD van gemaakt. Niet in de handel, dat hebben we alleen maar voor onszelf gedaan. En voor uh, vrienden en kennissen en anderen die ons lief zijn. En ik wou daar één bandje van draaien. Dus Best... wij zijn jou lief? Mm -hmm, absoluut, ja. Ja, ja, absoluut. Best nog... Best toch nog wakkere luisteraars van slapend Nederland heb ik even op een briefje geschreven. Veel mensen zijn trots op hun partner. Nou, dat ben ik ook al 46 jaar op een vrouw die onder de naam Sonja Bernd als zangeres bekend was van vooral joods repertoire, Israëlisch en Jiddisch onder andere. Maar nu laat ik van haar een Amerikaans liedje horen, namelijk What Have They Done to the Rain van Melvina Reynolds. Het is een protestlied tegen de Fallout. Little rain falling all around the grass lifts its head to the heavenly sound just a little rain just a little rain What have they done to the rain? A little boy standing in the rain To gentle rain that falls for years And the grass is gone, the boy disappears And rain keeps falling like helpless have they done to the rain? Just a little breeze out of the sky The leaves nut their heads as the breeze blows by Just a little breeze some smoke in its eye What have they done Jij zou het afkondigen. Neem me niet kwalijk. Ik was in gedachten verzonken. Dit was, dat kan ik me voorstellen bij zo'n mooi. Uh, lieve luisteraars. <laughs> De stem van Sonja Bernd in What Have They Done to Rain van Malvina Reynolds? Prachtig. Donald, een laatste vraag. Uh, jij had eigenlijk helemaal niet naar nachtvluchten toe willen komen. Want je vond dat alles al gezegd was. Ja, joh. We hebben zo oeverloos zitten, je weet wel. Een paar maanden geleden. En toen dacht ik, wat moet ze me nou nog vragen verder? Wat moet ik nou nog vertellen? Ben je toch blij dat je gekomen bent? Ik vind het ontzettend gezellig hier. Je hebt het een, weer een mooie bijdrage geleverd aan onze uitzending. Dus daar zijn we dan sowieso dankbaar voor. En nu hebben we alsnog jouw vrouw Sonja Bernd kunnen horen. 45 het? jaar getrouwd inmiddels. Dus dat uh, relatiewaardenspel, dat, dat heb jij niet nodig. Hè? Nee. Sterker nou. nog, je zou zelf een <laughs> relatiewaardenspel kunnen samenstellen. Uh, mm, nou ja, ik denk de meeste mensen die uh, zo'n lange verbindenis achter de rug hebben. Ja, dat denk ik ook. En je bent pas 78, dus je hebt er nog alle tijd voor. Um, dat is wel de bedoeling, Ja. ja. Dank je wel. E. Lieve Nora, bedankt voor je uitnodiging. Dag Maarten. En nog even sterke wensen aan Barbara... die zich in drieën of vieren moet splitsen om alles hier voor mekaar te krijgen. Ongelooflijk. Dat mens werkt zich de hele maal de, je weet wel. Barbara Elbert onze co-pilot. Dank je wel <laughs> dat je haar nog even op die manier noemt. Dat is leuk. Wij gaan uh, verder met uh, onze uitzending. Het is negen minuten voor vier en we gaan de volgende gast ontvangen... En volgens mij zat het met die ontwikkelingsfase van de kleine Donald in zijn vroege jeugdjaren wel goed. Uh, wie daar alles over weet en daar bevlogen onderzoek naar doet, naar die ontwikkelingsfasen, dat is ontwikkelingspsycholoog Ewald Vervaat. Op uh, dinsdag 27 september aanstaande wordt de petitie gedachtenwisseling over ontwikkelingsfase aangeboden aan de Vaste Commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van de Tweede Kamer. Ewald Vervaat is één van de drie initiatiefnemers... en binnenkort verschijnt van zijn hand een artikel... dat over de fasekwestie in de psychologie gaat. Is het 31 december op 1 januari? Of wat is dit? Ben ik al in de, in de eten, zoals dat heet? Je bent in de eten, het het Vervaat. Goedemorgen. Ja, ik, ik heb geen vuurwerkgeluid gehoord, maar. Uh dat komt omdat hier okay. uh, geen decor aanstaat... maar op mijn koptelefoon kwam heel veel vuurwerkgeluid langs. Nou, Leg ik, uit. ik wou dat doen omdat ik dat als felicitatie wil gebruiken... voor uh, <laughs> jullie elfde verjaardag van het programma. Omdat uh, het is vandaag 24 september... dat is één keer in de geschiedenis nieuwjaarsdag geweest in Frankrijk. Na de rivier. Ja, je kijkt fronsend. Het is echt zo. Na de revolutie heeft men besloten in Frankrijk een nieuwe uh, kalender in te voeren. En men liet de kalender op, uh, met de herfst beginnen. En meestal viel dat op uh, 22 of 23 september. Behalve in 1803. Toen viel het op 24 september. En dat was in de nieuwe jaarrekening jaar 12. En dat is ook voor jullie jaar 12. Het wordt ons 12e jaar voilà. inderdaad. Dit is één nieuwjaarsdag voor nachtvluchten... Nou, Maarten, Peter, sta ja, hier. Als cadeautje aanbieden. Ja. <laughs> ik bedoel, gaan wij in toeval geloven of zeggen we dat kan geen toeval zijn? Dat zijn gewoon dingen die krijg je gewoon. Die gebeuren gewoon. Ja. Die gebeuren gewoon. Dat zijn cadeautjes. Oh. Nou ja, ik vond het een leuk uh, gegeven. Ik, ja, had was toevallig opgekomen. ik heb er niet naar zitten zoeken uiteraard. Dat, uh, ik wist dat niet eens dat dat uh, met herfst begon. Maar ik dacht, dat ga ik vertellen. toch, hey je bent onderzoeker, hè? Ik zoek van onder en van boven. In hart en nieren, volgens <laughs> mij. Ja, absoluut. Heb je nog tijd voor iets anders? Ja hoor, zoals hier nu. Ja, ja, hier nu midden in de nacht. En afgelopen maandag hebben wij elkaar getroffen in een restaurant in Amsterdam. Ja. Om eens eventjes uh, van gedachten te wisselen ja, ja. over de onderzoeksfase. En het is inmiddels bijna vijf minuten voor vier. Dus ik beloof je, Ewald, dat we je over uh, het journaal... Ik hoop dat ik het goed zeg... Heen tillen. Ja. Maar uh, licht even een klein tipje van de sluier op, zou ik zeggen. Uh, zal ik over, maar iets vertellen over die, uh, die petitie? Die de petitie, inderdaad, hadden. dat is aanstaande dinsdag. Dat hoort bij het uh, stukje 'het vooruitblikken' uh, van uh, de titel. Ja, vooruitzien is het. Ik, ja, hè? terugblikken en vooruitzien. Ja, dat ja, vonden inderdaad. wij wel een, een mooie, allesomvattende titel uh, voor precies. deze maand, september. Ja, maar ook uh, nieuwjaarsdag in jaar 12. Dat <laughs> kan er gewoon invallen. Ja. Uh, nou ja, kijk, uh, al, al eigenlijk zo uh, 20, 25 jaar lang is er uh, vooral bij de leerkrachten. Van de groepen 1 en 2 een klacht die maar niet gehoord wordt in het overheidsbeleid, dat ze steeds meer geacht worden de kleuters te behandelen alsof dat al schoolkinderen zouden zijn, dat die letters zouden moeten leren, zouden moeten leren rekenen, bij kleine rekeningetjes uitvoeren en dat hoef je helemaal niet met kleuters te doen. Ontwikkelingspsycholoog gezien is dat zelf flauwekul. Waar ook wel blijkt dat kinderen er ook helemaal niks van opsteken. Bijvoorbeeld in Twente zijn ze aan 40 scholen bezig. vanaf de eerste dag dat ze in groep 1 komen. En dan uh, moeten ze 16 letters leren. wilden ze naar groep 3 kunnen overgaan. Maar dat doen ze 330, 350 uur gemiddeld over. Als je dat uitrekent, dat komt neer op maar liefst bijna 22 uur per letter. Dus hmm. dat is eigenlijk al een bewijs dat dit dat je dat beter niet had kunnen doen allemaal. Je had in die 350 uur... Lekker spelen. Spelen, knippen, plakken, zingen. Ja, en er is zoveel te doen. Je hoeft je met peuters en kleuters nooit te vervelen. Namelijk, Die willen allemaal nieuwe dingen. En voor hun is ieder nieuw knipseltje, iedere nieuwe Ik vraag als ik dat dan, dan hoor, denk, denk ik, voor wie is dat dan? Is dat nou voor de ouders of voor de kinderen? Wat? Dat, die, dat ze die letters moeten gaan leren. Nou ja, het overheidsbeleid uh, uh, uh, wil dit eigenlijk stimuleren daartoe. Dus, dus het is op een hele rare manier in de wereld gekomen. Is dat zo in, het, in, in, in die scholen geslopen? Ja. Maar volgens mij komt dat ook wel voort uit de wens... dat wij steeds meer van onze kinderen verwachten... Ja, daarom vraag ik, is het verkneld, voor de ouders? Ja, de maatschappij in willen trappen. De ouders zijn hier steeds meer aan het meegaan, zeg maar... Ja, de, dat heeft ook te maken met, met, met ja, het hele idee... De, kijk, als, kijk, kijk, vroeger was die wens er misschien ook wel... hoewel ik herinner mij dat niet... dat mijn ouders mij als kleuter al hebben leren schrijven... en dat soort zaken meer. De naam herinner ik mij niet hoor... Maar ja, op een of andere manier is het vanuit het, het, de, de onderwijspedagogie... is het allemaal vandaag gekomen, vanuit de onderwijspedagogie. Die zeiden, ja, dat moet allemaal vroeger kunnen... want die fasen bestaan eigenlijk niet. En inderdaad, als het zo zou zijn dat die fasen niet bestaan... dan kun je dat er natuurlijk op elk gewenst moment iets in proberen te stoppen. Maar dat is niet zo, ze bestaan wel die fase. En dat is dus het bewijs. Je kunt er heel ingewikkeld verhalen over ophangen... wat ik in dat artikel inderdaad uh, dan gedaan heb. Uh, maar je kunt het ook heel kort vertellen... en door te verwijzen naar zoiets als dat experiment... Uh, nu staan de praktijken uh, inmiddels in Twente. Want in, als een kind er namelijk aan toe is... dan kunnen ze in 40 uur niet slechts 16... maar alle letters, eventueel minus de Q, de X en de Y... Hmm. En ze kunnen lezen. Nou ja, als ik dan als ontwikkelingspsycholoog en als burger... en als belastingbetaler moet kiezen... tussen in 350 uur 16 letters en niet kunnen lezen... of in 40 uur alle letters en kunnen lezen... ja dan moet het eigenlijk toch heel gemakkelijk zijn. Maar op een of andere manier dringt dat heel moeilijk door. De leerkrachten van de groepen 1 en 2... hebben daar op individuele basis... Heel vaak bezwaren laten horen, maar nu eindelijk is het gelukt om via een petitie uh, uh, genoeg mensen bij elkaar te krijgen die dat wilden ondertekenen. En dat gaan we dus dinsdag aanbieden. En we hopen dat de politici daar natuurlijk naar gaan luisteren. Nee ja. hey want we gaan zo meteen na dat korte journaal even kijken naar het belang van die petitie die dan aanstaande dinsdag wordt aangeboden. Want wij eindigen dit uur nu alweer. En dat doen we dan gedurende het Korte Journaal. Doen wij dat even die, die kelen smeren. En bekijken hoe we het volgende uur verder gaan. Het Korte Journaal wordt gelezen door Christian Bonenbakker. Een van onze gasten in het volgende uur. Vrijwel elke vrijdagnacht is hij de lezer van dienst. En uh, hij was blij met het compliment van vakgenoot Donald de Marcas aan zijn adres... toen deze in mei van dit jaar bij ons te gast was. En verder in het volgende uur klimatologisch paleontoloog Henk Brinkhuis... eerder bij vluchten in talent zonder grenzen. Een ander grensloos talent is de van Amerikaanse afkomst zijnde sopraan Claren McFadden. En zij zorgt voor het komend uur ook voor een mooie muzikale opluistering.